5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks is de afgelopen tijd een beetje bleker geworden. Kamerlid Tovik Dibi zei dat gisteravond in zijn eerste debat... met fractieleider Jolande Sap. Volgens Dibi zijn de idealen van de partij wat haagser... en wat bestuurlijker geworden. Sap zei het doodzonde te vinden wat er vorige week gebeurde... rond het lijsttrekkerschap. Ze vindt dat GroenLinks de verdeeldheid achter zich moet laten. CDA-kamerlid Kathleen Ferrier vertrekt uit de Tweede Kamer. Bij Knevelen van de Brink zei ze dat ze niet opnieuw op de CDA-lijst wil. Ze noemde het een ingewikkelde afweging. Ferrier zat tien jaar in de Tweede Kamer. Samen met kamerlid Ad Koppenjam was ze zeer kritisch over de samenwerking met de PVV. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met strengere sancties tegen Iran. Bedrijven die een notering hebben aan de Amerikaanse beurs... moeten alle handel of contacten met Iraanse partijen melden. Verder worden het de goeden bevroren van bedrijven die spullen leveren... waarmee Iran protesten kan neerslaan. Vandaag is er opnieuw internationaal overleg... over het nucleaire programma van Iran.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 Volgend jaar zomer wordt het leger van Afghanistan zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Op de NAVO-top in Chicago hebben wereldleiders dat vastgelegd in een overeenkomst. Een jaar later, in 2014, wordt de NAVO-missie beëindigd. President Obama benadrukte dat er ook na 2014 buitenlandse militairen in Afghanistan zullen zijn om de Afghanen te helpen.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 Met Herbert Codé. Goedemorgen, het is dinsdagochtend 22 mei. En terwijl het langzaam licht aan het worden is... heb ik jouw hulp nodig bij het uitzoeken van een nummer. Want ik zou hem zo graag willen weten wat jij zou willen horen op Radio 1. Misschien aan het einde van de nachtdienst eventjes dat steuntje in de rug. Of misschien ben je net wakker geworden en heb je ja, wel zin in een hele rustige en relaxte plaats om eventjes de slaap uit de ogen te wrijven. Bel hem door via 0800-1121. Wat zou je zo meteen graag willen horen op Radio 1? 0800-1121. Maar eerst Bob Dylan, Watching the River Flow.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 As long as it does, I just sit here and watch the river flow. That's where the wind is blowing as long as it does I just sit here and watch the river flow Watch the river flow Watching the river flow Watching the river flow But I just sit out on this bank of sand and I watch the river flow Bob Dylan, watching the river flow uit 1971. Goedemorgen, William. Goedemorgen. In een vrachtwagen al drie uur uh, bezig met werken? Ja, dat klopt. Waar gaat de reis naartoe uh, zometeen? Of waar ben je onderweg ja, ik ga naartoe? Naar Groningen toe. En wat, uh, wat vervoer je op dit moment? Levensmiddelen voor de supermarkt. Aha, en ga je die ook bij een supermarkt afleveren of bij een distributiecentrum? Nee, die ga ik helemaal bij de supermarkt zelf afleveren. Kijk, kijk. Dus jij bent een van de mensen die altijd ochtends vroeg bij een supermarkt uh, met een grote vrachtwagen staat te lossen? Juist, juist. Aha. Hey, en uh, William, je hebt, iets, je hebt iets met Frankrijk, hè? Ja, ja, eigenlijk wel. Uh, mooi land. En wat, wat vind je van de taal dan? Uh, apart. Ik kan, ik kan me een beetje verzamelen maken, maar verder, uh, ja, blijft apart. Ja. Maar je bent er, ben je er wel eens op vakantie geweest? Uh, nee, op vakantie niet, maar ik heb toch op mijn werk veel gezeten. Toch. En waar heb je vooral gereden voor je werk, in Frankrijk? En vooral Bretagne. En uh, ja, uh, groot deels, uh, Oosten, Midden, nooit echt veel Zuiden. Maar Bretagne en zo, die kant op, is ook wel mooi. Ja. Uh, en wat, wat is dan de reden dat je nu uh, niet meer in Frankrijk komt? Omdat ik uh, niet meer internationaal rijd. Aha. Kijk, dus uh, je, bent, uh, je hebt nog wel de liefde voor Frankrijk, maar je rijdt dus nu nationaal. Ja. We gaan een Franse plaat voor je draaien van Jacques Dutronc. Ja. En ik gaat ga er lekker van genieten en werk ze nog deze dag? Helemaal goed, dankjewel. Succes met je programma. To En in dit is de nacht met de Poetry Man, Radio 1. Daar luister u naar met zometeen Focus op de Wereld. En daarin spreek ik met Peter van Buren in Madagaskar. Hij werkt voor de organisatie hover Aid. En ik praat ook met Robert de Vries in Haiti. Maar eerst Shakatak met Streetwalking. Songwriter Ginny Owens en The Mystery of Grace. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En dat is iedere dinsdagochtend iets tegen half zes. spreek ik met twee hulpverleners in het buitenland. En vandaag is dat met Peter van Buren in Madagaskar en Robert de Vries in Haiti. En ik begin bij Robert de Vries in Haiti. Robert, voor jou is het een goede avond, want het is bij jou half twaalf op maandagavond. Robert, jij werkt voor de organisatie Love a Child. Kan je kort vertellen wat deze organisatie doet en wat jij daarvoor doet in Haiti? Ja, dat is bijna onmogelijk om dat kort te vertellen. Maar we hebben een, een, een, een kinderhuis hier. We verstrekken maaltijden aan, aan, ja, ik weet niet hoeveel, vele, vele mensen. Um, we, zijn, we zijn een hulpverleningsorganisatie, maar we verspreiden ook het evangelie. Dus uh, ja, in het kort. Dat is uh, inderdaad wat, wat, wat jullie doen. En wat jullie ook, dat vind ik ook wel bijzonder. Hoog in de bergen, daar, daar doen jullie ook aan voedseluitdelingen. En kan, kan je vertellen waarom dat dan precies hoog in de bergen gebeurt? Is dat dan omdat die mensen uh, geen vervoer hebben naar een uh, dorpje waar ze wat kunnen halen? Ja, klopt. We doen uh, zowel medische, medische hulp in die bergen uh, als uh, voedselbestrekkingen. Um, omdat inderdaad die mensen uren, uren, uren moeten uh, lopen om, uh, om, om, om in de bewoonde wereld te komen, zeg maar. Um, daar, van tijd tot tijd uh, doen we voedselverstrekking en medische hulpverlening. Um, medische klinieken zetten we dan op uh, met mensen die uit uh, Amerika komen uh, om, om, om daar hulp te bieden. En, en hoe vaak doe je dat? Is daar een bepaald ritme voor? Dat je dus weet van oké, okay, we gaan weer de hoogteberg in, we nemen al onze spullen mee en we gaan op pad? Uh, die vo dat voedsel dat gebeurt zeker uh, elke maand. En die medische klinieken, dat is soms uh, uh, twee keer per maand en soms een hele maand niet. Uh, daar, daar heb je teams voor nodig, do uh, doktoren en uh, uh, verpleegkundigen en zo die uh, met ons meegaan. Ja, en wat, wat, wat is jouw rol dan op zo'n moment? Ga je ook mee hoogteberg in om, om voedsel uit te delen? Nee, ik ben, meer, uh, ik ben meer van de, uh, uh, van de bouw uh, hier uh, uh, bij Lovechild. Uh, um, gebouwen die gebouwd moeten worden, kerken die gebouwd worden. Uh, daar ben ik nog meer druk mee. En zo nu en dan uh, ga je mee met dat soort teams. In deze zomer komt ook een Nederlands team naar ons toe. En dan zullen wij, uh, dan zullen wij ook mee de berg in, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn allemaal uh, zaken waar je mee bezig houdt. Um, wat, wat ik me ook afvraag, uh, Robert, um, waar je mee bezig bent, onder andere afgelopen week. 2 juni, dan is er een, een grote bruiloft die eraan zit te komen. En dat is een bruiloft met 21 stelletjes. Ja. En ik vroeg me af, ja, is, is 2 uh, juni dan een speciale datum? Gaat er dan... Waarom 2 juni? Ja, die datum is, uh, is gewoon op een gegeven moment gepland. Maar... Uh... Dat zijn, dat zijn 21 stelletjes uh, die in een, in een dorp wonen waar wij, waar wij dat dorp hebben wij gebouwd. Uh, in het verleden, we hebben er al wat van verteld, hebben we 450 huizen daar neergezet. Uh, en die mensen wonen daar en wij hebben uh, gezien dat er vrij veel mensen waren. Uh, en zijn ja. nog op dit moment die uh, niet getrouwd zijn, wel samenwonen. Uh, waarvan wij toch gezegd hebben: Nou, het zou beter zijn om, uh, om te trouwen. En dan geven de mensen aan dat ze daar eigenlijk geen geld voor hebben en dat het allemaal moeilijk is. Dus hebben wij zo'n trouwdatum uh, neergezet en daar hebben we dus deze 21 stelletjes op gereageerd. Ja, maar op basis waarvan geven dan, jullie dan aan dat het beter is om te trouwen voor deze stelletjes? Ja, gewoon uh, om voor um, uh, um, het geloof. Dus om aan te geven aan, aan de mensen te, te laten weten dat het beter is getrouwd te zijn en uh, in, in plaats van uh, niet samen getrouwd te zijn en samen te lopen. Ja. En ga, gaan jullie dan uh, dragen jullie daar dan aan bij, aan die bruiloft? Of organiseren jullie dan, uh, regelen jullie bijvoorbeeld één zaal waar dan al die uh, stelletjes kunnen komen en waar dan één groot feest is? Ja, deze stelletjes komen in onze kerken. Uh, in onze kerk zitten we allemaal samen. Dus één grote, grote dienst. Uh, waar, waar de voorgangers, uh, verschillende voorgangers zullen zijn... Uh, die deze, uh, diensten, uh, of deze stelletjes gaan uh, inzegenen. Ja. En, en wat, wat is de leeftijd van, de, van deze stelletjes ongeveer? Nou, er zijn erbij die, uh, die net 18 zijn, maar toch al uh, bijvoorbeeld moeder zijn. Uh, maar er zijn er ook bij die uh, over de 50 zijn. Ja. En besloten hebben te willen trouwen. Precies. En, en dan, dan vraag ik me nog iets af, Robert. Jij werkt sinds uh, 2011 in, uh, in Haiti. Wat, wat, wat is nou een, een mooie kant van, uh, van het land Haiti? Waarvan je zegt ten opzichte ja. op van Nederland, dat, dat, is, dat spreekt me erg aan. Ja, ik ben, ik ben sinds 2011 bij uh, Love It Child, maar ik ben al sinds 2007 op Haiti. Okay, ja. uh, uh, het, mooie aan het, uh, het mooie aan dit land is uh, vooral de mensen. Ik wil houden van de mensen. Het zijn uh, hele lieve, uh, zachte, aardige mensen. En daarnaast uh, uh, ligt Haiti in het Caribische gebied, dus uh, het is een, een, een deel van een eiland. Uh, ja, de zeeën zijn prachtig hier. De, de, de, de zee, als je naar het strand gaat... als dat uh, mogelijk is en je hebt er tijd voor je... dan uh, heb, je, heb je een prachtige omgeving. Ja, en zijn er, is, is er dan nog iets wat je... als je dan terugdenkt aan je tijd in Nederland... dat je iets mist waarvan je denkt... ja, ik zit hier nu in Haiti en dat, dit heeft een hele mooie kant. Maar ik mis er ook al bepaalde zaken uit Nederland. Ja, dan moet je, dan moet je echt wel naar het eten gaan, hè? Hier... Uh, uh, heb je geen aan bellen, bijvoorbeeld? Nou, dat is echt typisch Nederlands, wat je een van de eerste dingen die, die je dan toch wel wilt eten als je in Nederland bent. Ja. Ja. Dat, dat is een van je van je, van je favoriete gerechten waar je zegt, nou dat, dat is echt iets wat gelijk <laughs> <ga je> opvalt. <laughs> En ja, zodra hij terug bent, dus, dus, probeer proberen altijd één keer per jaar wel uh, in Nederland te komen. Dan zijn dat toch wel een van de eerste dingen. Ja, precies. ja. Ik kom uh, zo meteen bij je terug over wat er in het nieuws speelt in Haiti, Robert de Vries. En uh, ik ga nu eerst naar Peter van Buren in, in Madagaskar. Goedemorgen, Peter. Het is bij jou half zeven nu. Goedemorgen. Peter, jij werkt voor de organisatie hover Eight En hover 8, die zet ja. hovercrafts in die uh, in Madagaskar onder andere uh, met medische teams op pad gaan... en ook bijdragen aan infrastructuur. Ja, inderdaad. Het is uh, een hoop on ondiepe rivieren waar wij uh, met een hovercraft uh, een eenvoudig vervoermiddel hebben... waar eigenlijk de rest middel, uh, niet werkt. Precies. En, en uh, jij werkt ook al lange tijd in, uh, in, in Madagaskar. En ik heb net ook de vraag gesteld aan Robert de Vries. Wat, wat is voor jou een mooie kant aan Madagaskar waarvan je zegt van ja, dit is, dit is fantastisch. Dat is geweldig. Het is de rust en, en de ruimte die, uh, die je hebt. Het is natuurlijk een immens eiland. Het is, het, is, het is iets van de... Zo. Het is een immense eiland. Dus... Het is... Het is een prachtig gezicht, het is een continent in zichzelf. Het heeft bergen, het heeft laagvlakken, het heeft steinen, Er is eigenlijk alles. En dat is prachtig. Ja, het is gewoon ook de, de, de ruimte die je aanspreekt en de afwisseling. Want ik probeer even uh, kort samen te vatten wat je dus inderdaad net vertelde. Dat dat je aanspreekt, want de verbinding viel eventjes weg. Uh, voor de rest uh, ben je dus inderdaad betrokken bij Hover Hoverate, de hovercrafts die ingezet worden. En je hebt afgelopen week, uh, ik, ik kan me zo voorstellen, wel een heftige week gehad. Want je hebt te maken gehad met diefstal. Ja, nou, het is wel iets langer, het langer dan een week. Maar in een van onze veldbasissen is een, is een, uh, is een uh, is, is diesel gestolen. zijn golf van hout en cement. En nou, we zijn daar en hebben daar onderzoek gedaan. Natuurlijk is toch gebleken dat de medewerker die we al sinds 2006 daar hebben, eigenlijk onder druk van zijn familie en in dat soort gebieden heeft bijna niemand werk. En hij is dus een van de weinigen. Die heeft dus eigenlijk druk op hem uitgeoefend om, uh, om spullen mee te nemen bij ons van de basis af. En heel ligt dat gewoon heel moeilijk. Hij heeft afgelopen jaar al een aantal malen gevraagd of ze anders kon werken. Nou, dat signaal hebben wij niet helemaal opgepakt. Maar het blijkt gewoon toch in de cultuur hier, in, in, in grote delen van Afrika, is dat hetzelfde dat je dat ook al wil je nog ja loyaal zijn, dit opzicht. De druk van de familie, die, die, die gaat daar altijd. Be Ik bedoel, het belang van de familie en, en de gezamenlijkheid van de familie, die is veel belangrijker. En, en eigenlijk wordt het dus gestolen, maar eigenlijk is het een. natuurlijk is het niet goed, maar het is hem ook moeilijk te verwijten. En dat. In 6.000 zit samenwerkt. Ja. Nu verschijnen en hoogstwaarschijnlijk hij weer Ja, maar dat is wel heel heftig, want je, je zegt dus eigenlijk uh, deze werknemer heeft dus een soort van ouderlijk bevel gekregen van joh, uh, we, we hebben gewoon geld nodig, dus ga maar kijken hoe je dat oplost en en dat dat moet dan ook opgevolgd worden, want wat wat als hij dat niet gedaan had? Ik weet, niet, ik weet niet, dat is een goede vraag. Ik weet niet. Ik denk dat je al verstoten wordt uit de familie... maar het is gewoon iets wat cultureel absoluut niet kan. En, en daardoor kunnen ze dat toch gewoon eigenlijk niet weigeren. Ja, dus, dus de druk is dan op een gegeven moment zo hoog... dat het gewoon moet gebeuren. Ja, ja dat kunnen ze, dat, dat, dat, dat weigeren ze niet. En dan gaan ze toch, toch tegen, hun, tegen hun eigen gevoel in... En, en met alle consequenties van dien, want we zijn, zeg maar, hij is verschenen voor de rechtbank voor een eerste hoorzitting. En. heeft met de rechter gepraat en die zei nou ja, dat zou wel eens vijf jaar kunnen worden. Zijn reactie daarop was van, oh, dan ben ik vijf jaar van de druk van de familie af. Dat is wel lekker. Ja. Ja, dat... En, en dat zijn toch vreemde reacties in onze ogen en... en, en... Zien ze dat zo? Hij ziet het eigenlijk meer als een opluchting. Als wij hem niks anders kunnen bieden, ergens anders. Nou, dan is dit wel een aardige oplossing. Ja. Maar het lijkt me ook wel heftig voor jou. Jij, toch een beetje als, als, als, als leidinggevende, als persoon die ja, een, een vertrouwensband heeft met de lokale medewerkers, dat die dus nu op wel op die manier uh, geschaad is. Ja, dat is ook wel zo. Het is, je moet natuurlijk wel realistisch zijn. Ik bedoel, het zijn mensen die, die verdienen 50 euro per maand. En je hebt voor, voor, voor een paar duizend euro aan voorraad bruikbare spullen in een, in, een, in een opslag liggen, in een gebied waar gewoon eigenlijk niks is. Dus het is, het is niet de eerste keer in, in, in, in alle jaren dat we in het buitenland zitten dat je tegen dit soort zaken aanloopt. Maar het blijft altijd het... trist, ja. Zeker als het iemand is die al zo lang bij je werkt. Ja. Heeft het verder nog gevolg gehad voor de uitvoering van de werkzaamheden? Omdat er iets dus gestolen was, kon je dan bijvoorbeeld met een hovercraft niet op pad? Nee, nee, nee, nee. Er is niet zoveel meegenomen dat we dat we niets konden doen. En we hadden gelijk een auto die erna kwam. Dus de voorraden zijn wel weer aangevuld. Dus het heeft in dat opzicht heeft... Geen gevolgen voor de projecten gehad. Nee. En dan een van de, van de projecten waar jullie dan ook mee bezig zijn. Was bijvoorbeeld recent een bezoek. Dat jullie met een, met een medisch team op pad zijn gegaan. En dan ga je dus met een hovercraft ga jullie op pad. Daar gaan ze de medisch team aan boord. En jullie hebben dan via de radio, lokale radio, hebben jullie dan gehoord van oké. Okay, hebben, ze hebben daar hulp nodig. En dan gaan jullie daar naartoe. Dan komen jullie aan. En wat, wat, wat tref je dan aan in zo'n situatie? Ja, dat... Natuurlijk uit een van, van een aantal mensen, de honderden mensen, die zitten te wachten op, op behandeling. Tot zoals we, een, wat wel een aardig voorbeeld is, wat, wat ik mezelf hergeerde, was dat het een, een vrouw was die bleef bloeden. Eh, met echo apparatuur hebben ze toen een, een opname gemaakt en eh, dat bleek een buitenbaar moederlijke zwangerschap te zijn. Dat is opgelost, die is geopereerd, dat is weggehaald. was een moeder van zeven kinderen of zo. En, en, en dat zijn van die, van die operaties die levensreddend zijn. En soms, soms vraag je je wel eens af: van waar doe je nu goed aan? Ik bedoel, je besteedt toch aardig wat geld om dit soort projecten. En, en, en zo'n missie van een week of twee weken met artsen. is niet heel goedkoop, doordat je in dat soort moeilijk bereikbare gebieden werkt. Dan hoort dat er. Dat er en, en je dan realiseert dat er eigenlijk iedere. de missie die je doet, minimaal twee uh, levensreddende operaties bij zitten. voor, voor, voor, voor moeders of of voor vaders. Of. En dan denk je van ja, dat maakt het het allemaal waard. Zeker als je het gaat vergelijken, natuurlijk, met wat er in het Westen en aan kosten voor, voor, het, voor het wordt gemaakt. Daar gaat het niet over hebben is eigenlijk gewoon peanuts. En, en de impact is, is zo groot. Ja. En hoe lang blijven jullie dan, als jullie daar naartoe gaan met zo'n hovercraft, is dat dan een dag dat jullie daar aan het werk zijn, of langer? We zitten meestal, wat, wat, zoals het meestal gaat, is dat we het, een het, het chirurgenteam hebben, die zit op één plaats. En we hebben dan vaak wat, uh, wat algemene artsen die rondgaan in de, in de omgeving. En tussen mensen weten het van tevoren, dus ze verzamelen op de plaats waar wij komen. En de artsen die rondgaan, die doen gewoon uh, consulten. En de patiënten die ze dan eventueel even die, uh, die een, een operatie kunnen ondergaan, ondergaan, die worden dan gevraagd... of naar, het, uh, naar, naar de centrale plaats te gaan, dan wel. Met de kraft worden die daar naartoe gebracht. Ja. Dus dat is wel uh, nou, inderdaad ook echt werk wat nodig is. En ik, ik kan me voorstellen, is, is er soms ook een moment dat je zegt van... ja, ik moet op, op vier plaatsen tegelijk zijn, maar ik kan daar nu niet allemaal zijn. Ik kan er nu niet naartoe, ik moet keuzes <lacht> ja. maken. Ja je, moet, ja, je maakt in wezen constant keuzes... Je hebt beperkte middelen en, en, en daarmee moet je het zo het hoog haalbare zien te bereiken. Maar wij werken in, in vijf gebieden in Madagaskar, maar er zijn er wel vijftig waar je ditzelfde kan doen. Wat inhoudt dat er vijfenveertig over waar, waar niks gebeurt, waar, waar geen organisaties zijn. En, en, en ja, daar gaan de mensen gewoon dood aan dit soort, uh, aan dit soort aandoeningen wat, wat hier, in, of wat in het westen zeg maar, totaal niet fataal hoeft te zijn. Nee. Ik kom zo meteen bij je terug, Peter van Buren in Madagaskar, over wat er daar in het nieuws speelt. Ik ga nu naar Robert De Vries in Haiti, werkzaam voor de organisatie Love a Child. Um, Robert, ik heb onlangs een bericht gelezen wat Artsen Zonder Grenzen heeft uitgestuurd, dat de goderaar weer oprukt in een totaal onvoorbereid Haiti, zo hebben ze dat genoemd. En jij werkt in Haiti, dus ik, ik vraag me af, is dat zo? Is het inderdaad um, ja, opkomend en is Haiti onvoorbereid? Ik, moet, ja, ik, ik ben daar een beetje voorzichtig mee. Ik ben in Haiti en ik werk in het oosten van Haiti, uh, bij de grens van de Dominicaanse Republiek. Uh, wij hebben ook veel cholera gehad in de tijd dat de cholera uitbrak, maar op dit moment is het uh, rustig. Uh, de cholera is mijn zin heel goed onder controle. We hebben een regenseizoen achter de rug waar we nog in het staartje zitten. De kans dat de cholera uitbreekt is heel groot, omdat we dat regenseizoen hebben. Er is veel regen gevallen, maar bij mijn weten, voor zover ik het kan beoordelen, is er niet echt een grote uitbraak gaande. Nee. Jullie hebben zelf ook als organisatie een, een Cholera-kliniek. Kan je eens omschrijven om hoe, ja, hoe dat eruit ziet en wat jullie daar voor de mensen kunnen betekenen? Ja, dat is, dat is uh, uh, iets fantastisch, want je kunt echt heel veel levens redden. Uh, vooral met, met, met Cholera, uh, als je daar niet snel bij bent met de medicijnen, overlijden de mensen. Ook uh, okay, weer omdat we hier toch tussen de, tussen de bergen zitten, is het voor de mensen moeilijk om, uh, om, om uh, snel ter plekke te zijn. En wij hebben hier uh, een, een, een, een, een soort kliniek, een grote tentkliniek, waar mensen uh, kunnen komen met, uh, met cholera. En uh, ik moet zeggen dat is erg succesvol. Want hoeveel, hoeveel mensen zitten er op dit moment in de kliniek? Uh, nul, geen chole, cholera patiënten. Dus dat is, uh, de, het is echt heel goed geweest in de tijd dat de cholera echt heel, heel heftig was. Maar nu, uh, ja, soms is het één, soms is het twee per week uh, die, die uh, geholpen worden. Want het is natuurlijk uh, uh, besmettelijk, dus andere mensen kunnen ook zo cholera krijgen. Ja. Dus het is uh, zorgen dat er uh, uh, schoon gehandeld wordt, mensen apart worden gelegd. Ja. Uh, en dat werkt gewoon heel goed. Ja, precies. Maar wat ik me dan ook afvraag is... hoe weten die mensen dat, dat de Godera kliniek daar is? Is dat dan via-via? Of komen jullie die mensen dan tegen in het veld? Dat je ze erop wijst van... joh, we hebben een kliniek, je kan naar ons toe om geholpen te worden? Toen, uh, toen we de grote, grote epidemie hadden... toen wisten de mensen gewoon via-via dat de kliniek er was. En nu, uh, uh, uh, soms uh, worden mensen... Uh, zijn ze ziek en komen ze naar onze normale kliniek. We hebben ook een normale kliniek, waar mensen gewoon... 150 mensen, patiënten per dag langskomen. Uh, en da daar haal je zo nu en dan eentje uit die, die dan cholera blijkt te hebben. Ja. Die dan behandeld moet worden en die wordt dan meteen doorgebracht naar, naar de cholera-kliniek. Ja. Je bent ook verder bezig toch met een stukje wederopbouw van het land. Hoe, hoe staat het daarmee? Want je bent onder andere in het verleden ook bezig geweest met huizenbouw. Is dat nog steeds, ben je bezig? Ja, die huizenbouw is afgerond. Dat dorp, daar wonen dus nu een, een ongeveer 3000 mensen met kinderen meegeteld. Dus een, een, een dorp van 3000 personen. Uh, ik ben nu nog bezig in datzelfde dorp om uh, uh, een, uh, een kerk te bouwen. Uh, in, in, dat, in dat dorp waar, waar dus ook mensen van buiten het dorp kunnen komen. Uh, waar ongeveer 1000 mensen naar de kerk kunnen. Die kerk die, uh, daar zijn we nu bezig om de vloeren te leggen. En, en daarnaast zijn we bezig met de grote bouw van een uh, depot, van een heel groot uh, depot waar we voedsel uh, in kunnen opslaan. Uh, echt wederopbouw uh, van, van, van, uh, vanaf de aardbeving, dat is voor ons wel wat gestopt. Want wat zijn er nog wel, de laatste keer dat je sprak is wel een tijd geleden... ...toen dus vertelde je nog verhalen over mensen die nog in tentenkamp, tentenkampen leefden. Is, is, zijn er nog steeds mensen die in zo'n tentenkamp leven... ...of zijn die inmiddels al allemaal afgebroken en opgeruimd? Nee, de president is wel bezig om die tentenkampen weg, te, weg te ruimen. Dus uh, die, die, die, de, de nieuwe president, Mattelie, uh, geeft uh, elk gezin die dan nog in zo'n kamp woont... ...een bedrag om een huis te huren... En uh, zorg zorgt zorg voor die mensen dat ze dus daar allemaal weggaan. Ze krijgen daar geld voor. Dus, dus het is wel bezig om, uh, om, om op te ruimen. Uh, maar je ziet nog steeds tentenkampen, niet zo heel veel meer. Maar hij is dus druk bezig om dat, uh, dat uit beeld te krijgen. Ja, en zijn er dan ook nog uh, genoeg huizen waar dan die mensen weer vanuit die tentenkampen naartoe kunnen? Die, die zijn allemaal in de tussentijd gebouwd en, uh, en, en gereed? Ja, je moet, dat, je moet dat een beetje anders zien. Uh, uh, in Haiti uh, zijn ook heel veel uh, gebouwen, uh, kleine hutjes uh, die mensen kunnen huren. Uh, waar ze dus per jaar gewoon een huurbedrag uh, voor betalen. In Haiti betaal je de huur per jaar. Uh, en dat, dat betaalt dus de president voor hun, voor één jaar. Uh, maar dat zijn echt kleine blokken witte blokken huizen. Uh, wat je in Nederland zou kunnen vergelijken met een, met, met een schuur. Ja. Ja. Die, die, die, die grote. En daar gaan, daar gaan gewoon de gezinnen naartoe. Ze krijgen dat geld om dus, uh, um, um die huis te huren. En dat is altijd beter dan uh, in tenten wonen. Robert de Vries in Haiti, ik kom uh, zometeen nog kort eventjes bij je terug... over wat er op de agenda staat voor de komende weken. Ik ga nu naar uh, Peter van Buren in uh, Madagaskar... werkzaam voor de organisatie HoverAid. En uh, zet zich ook vooral in dus inderdaad met hovercrafts... die op bezoek gaan bij uh, ja, mensen die dat nodig hebben. Medische teams, infrastructuur. En um, naast dat je daarmee bezig bent... Uh, volg je vast, als met een schuin oog, het nieuws in Madagaskar. En ik vraag me af, wat, wat speelt er, uh, Peter? Ja... In het oude verhaal wat ik alle keren vertel. Het blijft de politieke impasse die, waar het land in zit. En, en waar het vanaf de staatsrecht in 2009 eigenlijk al in zit. En elke keer wel weer een klein stapje voorwaarts gaat. En dan weer een stapje terug. En, en het, het blijft een beetje uh, hangen in een proezo. Niemand meer weet. Het is, het is vergelijk de, de huidige... De, de, die data van politici een beetje met kleine kinderen. een dus één jaar zegt, zegt de ander... De ander ja zegt, dan zegt de ander nee. En daar kom je eigenlijk niet uit. Nou, de huidige president die, die is afgelopen vrijdag bij uh, Bangkok geweest. In, uh, er zijn elke keer wel VN-waarnemers om te kijken of ze kunnen worden gehouden. Maar eigenlijk ja, zit daar nog geen, nee, geen voor de uitgang in. Omdat er aangegeven het akkoord wat getekend is dat de oude president toegang moet hebben. Die is veroordeeld door de rechtbank tot dwangarbeid... Om, uh, zijn gevallen bij de protesten in 2009, dus hij mag niet terugkomen, maar dat is onderdeel van de toekomst. Dus nu, ja, daar blijft het eigenlijk een beetje op hangen. Ja. Uitgekomen is bij de VN, weet ik niet, er zijn vanmiddag een persconferentie gegeven. Dus, maar ik verwacht ook daar niet zo heel veel van, want eigenlijk weet niemand waar ze, waar ze nou naartoe toe moeten, denk ik, in de situatie testen die nemen dan er wordt heel veel uh, illegaal hardhout uitgevoerd daar hebben we ook gedaan die daarbij betrokken waren en nou, dat, of tenminste wat hun zeggen dat die daarbij betrokken waren daar zijn van de journalisten gearresteerd. is het radiostation gesloten dus dat geeft wel wat ja, ja. Ja, ja. Waarom is een uh, radiostation ja, gesloten? Omdat ze openbaar, maar omdat die, die journalisten die radio's verbonden aan dat radiostation. En die hebben bij de, de Bianco, wat hier een, een overheidsinstituut is tegen, uh, tegen omkoping en, en illegaliteit, Hadden die een aanklacht ingediend tegen iemand waarvan zij zeiden dat hij betrokken was uh, bij, de, bij de uitvoer van, uh, van Paulus Sander... En dat is een, een, een close ally van, van de huidige president. Dus ja, dat, en, dat lag allemaal blijkbaar wat gevoel. Op. En even voor de duidelijkheid, de Palissander, ja, dat, dat, dat is dat bepaalde handel in, in houten. Ja, dat is, dat is tropisch hardhout hout uit het nationale park uh, illegaal gekapt wordt. En twee journalisten hebben dus iemand ervan beschuldigd dat hij dat hij te de, de, de, de maken zou hebben met handel. En op basis daarvan is nu een gewoon een radiostation gesloten. Ja, ik ja, geloof dat het, het is wel weer open gegaan, maar het is gesloten geweest. Ze zijn gearresteerd geweest. En daardoor zijn er ook wel weer wat heftigere demonstraties geweest. Er zijn wel weer wat, wat, wat, wat, wat activiteiten in, in te komen in, in, in, uh, dat de mensen het er niet mee eens zijn. Maar dat hebben we al vaker gezien in de afgelopen jaren. En, en tot nu toe is dat altijd wel weer... Eigenlijk. Ja. En, en die handel in dat tropisch hardhout. Waar, waarom is dat zo, uh, is, is dat levert dat heel veel geld op of is dat heel schaars juist in Madagaskar? Nee, ja, het, is, het is natuurlijk de, de, de, de bossen waar kan. Bos, we zijn al aardig leeg allemaal in, ja, het is het is een uniek, unieke bossen waar je komt. En dus dat is gewoon, het is wereldwijd is het volgens mij zo'n beetje, nou, ik weet niet precies hoe het zit, maar dat, wordt, dat, dat is natuurlijk uit die nationale park, mag daar niet gekapt worden. Er bestaat een grote levendige handel, vooral uh, in, uh, in illegaal parisander. Uh, ja, dus dat, dat, uh, dat, dat, daar is gewoon, uh, gewoon, ge, gewoon handel in en veel geld in te verdienen. Ik, uh, ja, ja en, en dat kost er heel veel. Ja. Tot slot, um, Peter van Buren in, in Madagaskar. Wat staat er voor jou vandaag op de, op de agenda? Het is bijna bij jou twaalf uur, dus jij gaat zo meteen aan je, je middaglunch beginnen. Nee, het is hier nog half zeven. Dus oh, ik, half uh, zeven. Of zeven. of Zeven, zeven uur. Dus ik, uh, ik ga nog ontbijten zo. Vandaag uh, is het dag op kantoor. We zit, zit de druk in de volgende. Omdat we volgende week een uh, weekje een, uh, naar, een, naar een nieuw gebied gaan... waar we hopen aan het einde van dit jaar... Met een nieuw project te kunnen gaan starten. Met een nieuwe hovercraft. Kijk, en die hovercraft die moet dan ook weer uh, aangekocht worden en uh, die kant op komen? Ja, nou, die wordt al gebouwd. Die, is al, die, is al, uh, die wordt al gebouwd in Engeland. En dit is een van de potentiële gebieden waar we die in kunnen gaan zitten. Ja. We gaan naar het volgende keer vast weer horen hoe het daarmee gaat. Ik wil je in ieder geval bedanken voor je, je uitgebreide verhalen en je tijd om deel te nemen aan Focus op de Wereld. Eetsmakelijk en een prettige dag, Peter van Buren in Madagaskar. Ja. En tot slot naar uh, Robert Vries in uh, Haiti, werkzaam voor de organisatie Love a Child. Uh, Robert, uh, voor jou op de agenda, het is bij jou uh, half twaalf in de avond. Dus jij was met je, ja, je, je, je slaap al bezig, je gaat daar vast mee verder zo meteen. Maar wat staat er voor jou morgen op de planning? Zeker weten, morgen staat er op de planning uh, om uh, de werkers, de, de bouwers uh, te vertellen wat ze de komende week uh, gaan doen. Want uh, woensdag vertrek ik zelf met mijn vrouw naar Amerika. Uh, wat heel ver weg lijkt voor jullie, maar voor, voor ons uh, is het twee uurtjes uh, bij ons gedaan. Ja. Uh, uh, nou, onze zoon die uh, gaat uh, gradueren, die examen uh, gaat doen, uh, heeft gedaan en dus uh, uh, van school gaat. Ja, en wat, wat, wat is hij straks? Wat heeft hij behaald? Nou, dan is dus zijn, zijn middelbare school klaar. Okay. Uh, en dan uh, komt hij mee naar Haiti voor een jaar, hij komt hier ons helpen, hij uh, wordt hier de cameraman. Uh, dus hij gaat uh, filmen, uh, al het werk wat we doen omdat we een, uh, een, film, uh, ka een kanaal hebben in Amerika waar de mensen naar kunnen kijken. Aha, en is dat de kanaal van jullie organisatie? Ja, speciaal en dat is een paar uurtjes per week waar wij, waar wij dan uh, uitzending mogen doen. Waar mensen naar kijken en ons helpen, ons financieel ondersteunen. Ja, wat een mooie manier om dat dan ook, inderdaad, door je zoon straks in beeld te laten brengen en dan dat het daar uitgezonden wordt. Want... Ja, het is geweldig. Hoe lang heb je, je zoon niet gezien? Um, die hebben wij sinds december niet gezien. Oké, okay. dus dat is wel een aardig tijdje. Ja, een half jaartje en dan onze andere kinderen, die zullen we allebei een jaar niet zien: eentje in Nederland en eentje in Brazilië. Oh, dat, die zitten wel echt overal. Dus je hebt in ieder geval ja. straks een hereniging met een van, uh, van hen. Ja, ja, Alexander. Donderdag zullen we hem zien. Ja. Ik wil jou een goede tijd wensen, Robert de Vries, in Haiti. En ik wil je bedanken voor je bijdrage en uh, voor het nieuws wat je hebt uh, gebracht en alle duidelijkheid. Geen, uh, geen dank, Herbert. En graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel. je wel. Dag Robert. Dag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 It's me. Jamai Faulkner en If It's Me hier aan het einde van uh, Dit is de Nacht op Radio 1. Uh, meer informatie over de focusgasten die we zojuist hebben gesproken. Robert de Vries in Haiti en uh, de andere uh, gast in Madagaskar, dat is uh, Peter van Buren. Links naar de website waar zij voor werken en meer informatie erover is te vinden... via de website eo.nl slash dit is de nacht. Dat is eo.nl slash dit is de nacht. Zometeen het laatste nieuws met Jan van der Putten, gevolgd door het Radio 1-journaal. Ik wens je nog een uh, prettige dag.